7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Amerikaanse commando's hebben gisteren acties uitgevoerd... om twee terroristenleiders te pakken te krijgen. Eén was in Libië, de ander in Somalië. In Libië is een topman van Al-Qaeda... door een Amerikaans team op straat uit zijn auto gehaald. De man werd gezocht vanwege de aanslagen... op ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Op zijn hoofd stond een beloning van 5 miljoen dollar... In Somalië werd gezocht naar de leider van Al-Shabaab... in verband met de terreuractie in een winkelcentrum in Nairobi. Of dat resultaat heeft gehad, is niet duidelijk. Dankzij een speciale wet kunnen veel burgermedewerkers van het Amerikaanse ministerie van Defensie komende week weer aan het werk. Sinds dinsdag liggen de overheidsdiensten stil omdat democraten en republikeinen het niet eens kunnen worden over de begroting. Maar volgens minister Hegel van Defensie is er een nieuwe wet van kracht waaruit geconcludeerd kan worden dat onmisbare medewerkers wel aan de slag moeten. Bij bomaanslagen in Irak zijn gisteren zeker 64 mensen omgekomen. Een van de aanslagen was op een café in de stad Balad... waar een maand geleden ook al een bom afging. In Bagdad vielen de meeste slachtoffers. Daar waren Shiïtische pelgrims het doelwit. Vermoed wordt dat Al-Qaeda verantwoordelijk is. Een schilderij dat 3,5 jaar geleden tevoorschijn kwam uit een Zwitserse kluis... is volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera vrijwel zeker een echte Leonardo da Vinci... Het is het schilderij van de edelvrouw Isabella d'Este. Een soort tekening van haar hangt ook in het Louvre in Parijs. Kenners zeggen dat onderdelen van zijn werk... mogelijk door leerlingen van Da Vinci zijn getekend. De Amerikaanse centrale bank brengt dinsdag... een nieuw biljet van 100 dollar in omloop. Het briefje is wereldwijd een van de meest gebruikte betaalmiddelen... De productie duurde drie jaar langer dan gepland... maar er zitten dan ook allerlei high-tech snufjes op het biljet. Zo zijn er drie-dimensionale afbeeldingen... en een blauwe band die geïntegreerd is in het papier. Het weer vanmorgen is er nog nevel of mist mogelijk. Later vandaag breekt de zon af en toe door en wordt het 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag op dit vroege uur. Het programma waarin we elke zondagmorgen in gesprek gaan met inspirerende gasten. Nou, mijn gast van vanmorgen, die houdt van dieren en niet zo'n klein beetje ook. De afgelopen 40 jaar van zijn leven zet hij zich met hart en ziel in voor dieren in nood. En hij toort zich met de prachtige allitererende drieslag van dominee, dichter en dierenactivist Hans Bauma. Welkom hier aan, uh, aan deze tafel in de studio van Dit is de Zondag. Uh, het was afgelopen vrijdag, uh, Dierendag. Ja. Heeft u nog iets bijzonders gedaan op die dag? Ik heb meegewerkt aan een demonstratie in Rijswijk... bij het Proefdierencentrum, BAPC Er zitten 1500 apen, 1500. En daar hebben we met de organisatie een dierenvriend, Edef, gedemonstreerd. En ik heb daar een toespraak gehouden onder het motto... Alle apen vrij... En als u daar dan staat, heeft u dan het idee... Um, dit heeft zin, dit ja. maakt wat uit? Nou, deze demonstratie was onderdeel van een reeks demonstraties. Elke week wordt daar gedemonstreerd. En nu op 4 oktober, een grote demonstratie. Maar je hebt wel het gevoel dat je deel uitmaakt... van een spirituele revolutie. Er is een, een, een beweging uh, waar... Uh, ja, de humaniteit veel breder wordt vertaald dan wij gewend zijn. Niet alleen ten opzichte van mensen... Uh, toon je respect en mededogen, maar ook ten aanzien van dieren. En dat is dan een volgende stap op de weg van verantwoordelijkheid. Dus je staat daar met weinig mensen. En het applaus is niet groot. Maar wereldwijd is dit gaande. We zijn nu echt toe aan een volgende fase in de ethiek. Uh, Nederland is ook uh, ja, wat dat betreft een voorloper... met een partij voor de dieren. Ja. Uh, in alle... Uh, ...Gremia ook vertegenwoordigt. En dat is, is, er gebeurt iets. En dat was anders dan 40 jaar geleden... ...toen ik me op deze weg uh, voor het eerst begaf. Ja, dat gaan we straks uitgebreid horen. Um, u heeft het over... De, um, uh, ...een spirituele revolutie. Um, u, u, u, u wordt ook... ...ik moet meteen denken aan, aan... ...de bijnaam die u heeft... ...namelijk de dierendominee... Um, uh, zo wordt u vaak genoemd. Is dat een naam voor u? Of... Zelf zal ik me nooit zo noemen. Want je wekt dan de suggestie dat je alleen in dieren bent geïnteresseerd. Nou, wij zitten hier te praten met elkaar. Heel intermenselijk. Ik hang me voortdurend met mensen bezig. En het gaat er mij om dat mensen uh, ja, zichzelf... Uh, ik heb vaak het gevoel dat mensen een, een wat gering zelfbeeld hebben. We kunnen alleen maar opkomen voor medemensen. Verder reikt ons engagement niet. En, dat, en dat, is, dat komt vanwege een gering men, eh, eigen beeld. Ja, we zijn tot veel meer in staat, tot een grotere verantwoordelijkheid. En eh, in de loop van de geschiedenis hebben we bewonderenswaardige stappen gedaan. Er is een tijd geweest. dat nou ja, de morele horizon niet verder reikte dan de familie, de naaste verwanten. Dat was toen al heel wat. En in een latere fase. toen kwamen ook de leden van de eigen stam in beeld. En in een weer latere fase werden deugden als mededogen en respect, hoge waarden voor heel het volk, heel de natie. En nu zitten we in een fase dat we spreken over de verre naaste mondiale verantwoordelijkheid. Mooie expressies daarvan zijn eh, artsen zonder grenzen, Amnesty International. Maar het gaat nog steeds om mensen. En nu gaat het dus om een volgende fase... waarbij dan vertegenwoordigers van leven in zicht komen die niet tot onze soort behoren maar die daarom moreel nog niet verwaarloosd mogen worden. En dat zijn dieren. Maar het gaat mij steeds om mensen. Dus als men zegt, ja, een dominee, ik kom op voor dieren, ik kom op voor alles wat zwak is... maar met dat ik partij kies voor dieren... kies ik ook partij voor de mens. Maar dan voor de volop humane mens. De mens die het dier gewoon dier laat zijn. Uw, uw keuze om voor dieren op te komen... Is, is, is een uiting van het feit dat wij tot meer in staat zijn. Ja, u. Ik, als je dan toch mens bent, wees dan goed en maximaal mens. Maximaal mens. Ja. Um, u bent ook dichter. Dus ik vermoed dat er een romanticus in uw schuil gaat. Klopt dat? Nou, in die zin dat ik ontvankelijk ben voor wat schoon is. Wat goed is. En ook ontvankelijk voor wat lijdt. En dat lijden kan zijn, het lijden van mensen. Ik heb heel veel boeken geschreven... Voor mensen die lijden, die terminaal zijn bijvoorbeeld. En ook dieren kunnen lijden. En het lijden van dieren heeft dan een dimensie die ons mensen onbekend is. Dus ik probeer dat ook te blijven. Dat is niet zozeer een kwestie van romantiek, maar meer van ontvankelijkheid. Dat je, dat je niet afsluit. He, dat je open ogen hebt en ook een open geest en open ziel. En wat er op je afkomt, dat je, dat ook, dat je daardoor ontroerd kunt worden. Of dat je daardoor verbijsterd wordt of boos wordt of protesteert en dat protesteren zit ook wel in me niet om mijn eigen belang te verdedigen het gaat altijd om andermans belang wat mij drijft is iets wat het eigen belang verder overstijgt, ik doe het niet voor mezelf dan hoop ik dat u uh, ook ontvankelijk bent voor Eva Cassidy daar gaan we nu na uh, namelijk naar luisteren, zij zingt Songbird een lied waarin een vogel en poëtische romantiek samenkomen, luister maar Dat was Eva Cassidy met Songbird. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Hans Bouwma. Hij is van huis uit theoloog en heeft in de loop van zijn leven... talloze boeken gepubliceerd met poëzie over ethiek, natuur en milieu. Toen niemand er nog van wakker lag... had Hans Bouwma het al over de zorg voor het verslechterende milieu... en over de uitwassen van de bio-industrie. Het komend uur gaan we erachter komen hoe het is om zo lang met veel verven een boodschap uit te dragen... waar maar weinigen op lijken te zitten wachten. Maar we beginnen daar waar de kiem is ontstaan... in het milieubewustzijn van Hans Bauma. Uh, wanneer kwam dat besef, Hans? 1970. Oh, daar is ook... Een... Ja, ik... ja, tot mijn schande werd ik toen pas wakker. Tot uw schande? Ja, ik ben van 1941, dus ik heb heel lang in onwetendheid... een schuldige onwetendheid geleefd. Maar op uw 29ste? Ja, ik heb gestudeerd in Amsterdam, theologie... Van 62 tot 67. Je zou zeggen. Hè, toen had Rachel Kersen al haar boek geschreven. Silent Spring, Dode Lente. Aan mij voorbij gegaan. Ik had het zo druk met mijn theologische studie. Maar in 1970. Dat was het Europees Natuurbeschermingsjaar. En toen werd ik diep getroffen. Door een serie radiolezingen Van professor Vaus. En wat zei, wat dier -Systematiek zei hij? Diersystematiek en diergeografie gaf hij aan de VU. Mm -hmm. Hij wist wel wat er aan de hand was. En hij hield toen op zondagavond een lezing, en nog een lezing. En die kwamen later uit in een boekje. En steeds was de vraag, wat is er nou met de mens gebeurd... dat het zo ver kon komen? En als vakman, als bioloog, inventariseerde hij wat er nog over was... en wat er verdwenen was. Dat maakte zo'n indruk op me. Dus toen werd ik al onrustig. En, en, toen en kwam... wat, wat maakte de indruk? Dat er nou, al heel dat, veel dat we zo omgaan met verdwenen. de natuur, met de schepping... dat, dat we eigenlijk een ramp zijn... En dat, dat, hij deed dat op zo'n nuchtere manier. Als een vakman die gewoon moet zeggen... nou, het, het, eigenlijk, ja, we zijn nu in een fase van redden wat er nog te redden valt. Lekker. En ik heb toen later veel contact met hem gehad. en Steeds de vraag: wat is er nou met de mens gebeurd? Wat verstaan we onder humaniteit? En dat trof me. Toen kwam één jaar later, anderhalf jaar later... het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome. Ja. En dat plaatste alles in een nog ruimer perspectief... En toen, ja, toen kwam ook nog Albert Schweitzer op mijn weg. Met zijn ethiek eerbied voor het leven. En toen ben ik anders gaan denken. En dat kwam er eigenlijk op neer. Niet dat ik nieuwe dingen ontdekte. Maar dat ik vertrouwde begrippen als gerechtigheid. Warmhartigheid, mededogen. Zo ging vertalen dat ze ook relevant werden voor dieren, bomen, natuur, milieu. Maar wat gebeurde met u op dat moment dat dat, dat, dat niet bij u, zoals bij heel veel mensen... iets anders dan een... academische exercitie... wordt. Nou, dat was het bepaald niet. En je moet ook oppassen voor iets anders. Dat je in een soort apocalyptische stemming komt van... er is niets meer te redden en het gaat fout. En, en dan word je een, een, een doomsday-effect. dan word je een onheilsprofeet. En nee, het, het raakte mij gewoon. En, en ik dacht, wat, wat ben ik... eenzijdig geweest. Dat ik me alleen beperkt... heb tot medemensen. En toen leerde ik van Albert Schweitzer ook... dat onze cultuur zo anthropocentrisch is. Alles is gericht, alles is gericht op, de mens. op de mens. En daarmee doe je die mens ook geen recht. He, we praten over mens en natuur, mens en milieu. Maar we zijn natuur. En dan ga je de Bijbel ook anders lezen. En dan ontdek je ineens dat de naam Adam... Eh, betekent... hij, zij, die uit de aarde is genomen. We horen bij deze aarde. en We horen bij alles. en We hebben zoveel gemeen met elkaar. En toen ontdekte ik ook een gedicht... En Soms nou ja, dan kun je allerlei boeken ongelezen laten... maar één gedicht van een Joodse dichter... Eh, bracht heel veel bij mij teweeg. Maar heeft het boek? bij u, zie ik. Ja, ja. In dierenogen valt hetzelfde licht als in het oog van mensen. Het levende schept adem uit één bron... vangt vanaf de eerste kreet tot aan de laatste huivering... dezelfde zon. Denkenden gaan met dieren onder dezelfde hemel... dezelfde einder tegemoet door één verlangen voortgedreven leven. Er wordt hier gedacht vanuit zo'n eenheid. Hm. En dat, ik dacht, wat, wat is onze cultuur gefragmenteerd? We hebben alles uit elkaar geanalyseerd. En dan ga je op zoek naar heelheid en tref je overal bondgenoten. Hoe, hoe maar dat vastgesteld hebbende, daar komt u dan in 1970 voor uzelf achter. U raakt, het, het, het, het treft u. Hoe... Zeg je dat, hoe maak je dat concreet in je leven dan? Nou ja, dan, um, ja want dat is natuurlijk de bedoeling. Ja. Um, hoe is dat bij u? Gegaan? Wat, wat kun je doen? Nou, ik was toen net uh, predikant in Heruvelwaard. Toen nog een klein tuindersdorp, nu is het een grote stad. Um, en daar, ja, met, met wat jou gegeven is. He, je gaat voor in diensten, pastoraat, diaconaat. Ik, ik moest wat doen binnen mijn mogelijkheden. Dus dat bleek, ja, ook uit de taal... Van mijn preek, dat ik inclusief ging denken. Ik schreef in die tijd ook voor elke dienst. Er was nog geen nieuw liedboek, nieuwe liederen. Daar kwamen ook dieren in voor. Niet steeds, niet monomaan, maar ze hoorden er gewoon bij. En Vul dat al dan... kreeg de gemeente dat? Ja, door. Nee, die ging helemaal mee. Dat was een hele progressieve gemeente. En het was ook de tijd. Ja, dat was nu. Ook in de media werd er zoveel aan gedaan. Hè? Er werden toen via de NCRV, ik geloof dat de EO nog niet bestond... die had het anders misschien gedaan, maar... Uh, uh, geruchtmakende uitzendingen waarin Godfried Boemans meewerkt... en andere Wouter van Dieren, van Jan van Hillo, wij stinken erin. Naar aanleiding van dat rapport Grenzen aan de Groei... daar keek heel Nederland naar, we hadden nog niet zoveel zenders ook. Dat maakte diepe indruk. En dat kwam bij mij weer terug in wat ik deed... in lezingen, in boeken enzovoort. En op een gegeven moment dacht ik, ja, binnen de theologie... wat, wat, wat zou die nou te melden hebben... En dan heb ik een rondgang gemaakt langs uh, ja, belangrijke, prominente Nederlandse theologen. En dat ging van Schillebeek tot Berkhof. Nou, heel veel mensen heb ik toen geïnterviewd. Dat leidde tot een boek, De Aarde is er ook nog. Is er ook nog, hè? Mm -hmm. Opdat we het niet vergeten. En toen ontdekte ik dat we toch in onze cultuur en ook in de theologie... heel eenzijdig bezig zijn geweest. En dat betekende voor mij als theoloog de opdracht... probeer dan een aanzet te geven voor een scheppingstheologie waarbij de aarde dan als schepping van God een intrinsieke waarde heeft en meetelt. Ja, dus dat... je doet dat binnen je mogelijkheden ligt. En uh, hoe lag dat in uw beroepsgroep, zou ik maar zeggen? Uh, met nou, met, ja, dan met krijg die theologen je, dan en dan andere pedicanten? Dan krijg je al gauw de naam van, ja, die houdt zich hiermee bezig. Een ander doet de derde wereld en weer een ander doet dit. En ja, in zo'n fase kan dat ook niet anders. En dan word je de dierendominee, maar ik was daar niet blij mee. En ik werd ja, maar... heel veel uitgenodigd voor milieudiensten... En nou ja, dan had ik het idee, nou dat thema heeft men dan gehad en de volgende week gaat men over tot de orde van de dag. Het wordt weer apart gezet. En toen kwam ik in een fase dat ik dacht: ja, stukken diensten moet ik niet meer doen. Het moet gewoon geïntegreerd worden in alles wat ik doe en zeg. En met een zinnetje, een half zinnetje, iets wat je tussen neus en lippen doorzegt, bereik je dan veel meer dan wat je confronterend als boodschap brengt. En, want ja, dan, dan, dan eh, kunnen mensen je vaak niet volgen, ze voelen zich bedreigd. Mm. Eh, ik was toen al een verklaard tegenstander van de bio-industrie. U sprak over een uitwas van de bio-industrie. Nee, de bio-industrie is zelf. zelf een uitwas. En, u, ja. En, nou ja goed, dan zullen er mensen in de kerk zitten ja, die zelf daarin betrokken zijn, die daar mm. belangen bij hebben. Ik dacht, zo moet ik het niet doen. Je moet toch meeleven met mensen in een bepaalde richting en je moet ze mogelijkheden aanreiken. En dan gaat het erom dat je heel bijbelse noties inclusief vertaalt. Dus je begint bij iets wat mensen al geaccepteerd hebben. Barmhartigheid, gerechtigheid. Alleen geef je daar nu een bredere dimensie aan. Ja. Um, Albert Schweitzer uh, uh, is heel belangrijk voor u geweest. Ja. Waarom? Men zegt wel, uh, zijn tijd uh, is geweest, zijn tijd moet nog komen. We zijn nog lang niet Dat zegt u, zijn tijd, tijd moet boek, nog ja. komen, ja. Want wat hij zegt is zo bedreigend voor onze economie... onze hele manier van leven. Even voor de mensen die Albert Schweitzer niet kennen. Wat, wat hij zegt hij dan? Is, hij is vooral bekend geworden dus als tropenarts in Lamborghini. Dat was zijn engagement. Maar hij stelde vast, hij heeft prachtige metaforen. hij zegt ergens, zoals een huisvrouw... die net de Kamer heeft gedaan... Er wel voor oppast dat de hond er niet met zijn vuile poten doorheen loopt. Zo passen Europese ethici, theologen, filosofen ervoor op dat er geen dieren door hun werk, hun ethiek lopen. Nou, en daarmee legt hij precies de vinger op de zere plek. We houden alles intermenselijk en alles wat niet menselijk is, dat heeft geen waarde voor ons. En hij definieert ethiek dan als onbegrensd geworden verantwoordelijkheid voor alles wat leeft. En wat ik zo ontroerend vind. Hij, hij, 4 september 1965, overleed hij in Lambrene, 90 jaar. En op zijn sterfbed, hij vraagt aan een verpleegster, een medewerker: geef hem eens een papiertje. Ik wil nog eens in een paar zinnen of één zin opschrijven wat mij nog steeds bewoog. En wat hij toen opschreef: godsdienst, hij was theoloog, is gepraktiseerde eerbied voor het leven. Toen dacht ik, toen ik dat las: dat rijmt prachtig op waar heel de Torah eruit komt. Kies dan het leven. Eerbied voor het leven. En dat werd toen ja, de leidraad voor mij. Eerbied voor het leven, het leven van medemensen. Maar om te beginnen, eerbied voor mijn eigen leven. Zwaaitzer is zo'n praktische man. Hij begint zo dicht bij huis. En wat zijn credo is, dat is ook mijn credo. Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. Hij begint niet bij het milieu, de natuur. Nee, ik ben leven. Ik ben leven dat leven wil. En maak je je eigen leven meer respecteert... ben je meer gemotiveerd om ander leven te respecteren. Niet alleen van mensen, maar ook van dieren. Van het een komt het ander. Dus het begint eigenlijk met zelfrespect. En daarom heb ik te doen met de moderne mens... die de natuur belaagt en, en aan zijn laarslapt... het ontbreekt zo een aan zelfrespect. Ook ten opzichte van zijn eigen lichamelijkheid. Is je eigen leven je lief, dan is ook ander leven je lief. Ja. Um, nu... Vertelt u daar straks dat u als, als predikant, toen u begon... Het, het, het onderwerp van de natuur en de aarde mee te nemen in uw verhaal... u dat heel strategisch wilde doen om, om mensen niet meteen uh, de, de kast op te jagen... of in de verdediging te drukken. Tegelijkertijd uh, bent, u zich, uh, bent u gegrepen door het uh, gedachtegoed... van de Australische filosoof Peter Singer... En dat was een man die, die bepleit bijvoorbeeld uh, acties, dierenbevrijding. Ja, ook zeker. Ik heb ook de inleiding mogen schrijven voor zijn eerste boek. Animal Liberation. Dat verscheen toen onder de titel Pro-mens, Pro-dier. Maar dat is behoorlijk confronterend. Toch? Nou ja, maar ik vind zijn redenering zo sterk. En je hoeft er niet gelovig voor te zijn, of christelijk. Om volop humaan te zijn. Hij zegt, ben je pro-mens, ben je voor de mens... Om dezelfde reden ben je dan ook voor het dier. Doe je dat niet, beperk je engagement tot medemensen. dan maak je je schuldig aan eigenlijk een vreemde vorm van discriminatie. En hij gebruikt dan het woord speciesisme. Daar zit het woord species in soort. Je bent zo geobsedeerd door je eigen soort. dat je andere soorten inferieur acht. En dat, hij zei: Nou ja, op dezelfde manier eh, hebben we ook vrouwen gediscrimineerd. Ook een andere soort, kinderen. Eh, nou er zijn allerlei bevrijdingsbewegingen geweest. De slaven kregen eigen rechten. En de zwarten en de vrouwen en de kinderen. En nu is het dier aan de beurt. En als je maar dat is, niet dat, doet, is dat voor u echt... Praten we dan echt over dezelfde dingen? De, het het geven van, van rechten aan vrouwen of nee, aan slaven? Dat ligt iets anders. De redenering is dat alles wat leven is... Mm -hmm. of alles wat gestalte geeft... aan dat bovenmenselijke mysterie dat leven heet... wij geven daar gestalte aan maar ook dieren op hun wijze, heeft recht van bestaan. Mm -hmm. Heeft recht op welzijn. Dat is het uitgangspunt. Dus je praat er niet juridisch, maar existentieel. Of creatuurlijk. En je kunt ook zeggen, bijbels gezien... dat alles wat leeft, is schepping van God. En ontleent daaraan een eigen kwaliteit. Een eigen mm -hmm. waarde. En uh, zelf denk ik dat we nu nog zitten... in de fase van de afgebroken humaniteit. We zijn een mooi eind op weg. Maar waarom gaan we nou niet verder? Alsof het eind al bereikt is. En... Die afgebroken humaniteit geeft de humaniteit iets ongeloofwaardigs. Iets, iets, iets ja, dat niet meer integer is. Je moet toch verder gaan. Je bent zo mooi op weg als mensheid. Ga nou toch. Hè? Volgende fase. En daar pleit dus Pieter Singer voor. Ja, waarom? Omdat hij ziet wat er gebeurt met dieren en natuur... en wat hij beschrijft. Dat is ja. verschrikkelijk. Ja. Maar voor u betekent dat dus ook dat u van iemand... die strategisch niet de confrontatie zocht... Euh, terecht bent gekomen bij iemand die zegt... Uh, zoekt die confrontatie. Wel, sterker nog... als je ziet dat dieren in, uh, in nood zitten... dan mag je actie ondernemen. Ja, bevrijd ze. Zeker. En ik... En heeft ik, u dat ook gedaan? Ja, ik steun ook alle groepen. Vandaar ook dat ik meewerk. aan demonstraties, ik zeg nooit nee... als het gaat om het belang van dieren. U zegt nooit nee? Nee. En of als ik moet betrokken worden bij geweld. Of iets wat echt niet door de beugel kan. Maar er zijn in de jaren, jaren 80 en 90, meen ik ook... Uh, die acties geweest van het bevrijden van nertsen. Daar was u... Uh, als ik afga op wat u nu zegt, uh, daar moet u dan voorstander van geweest zijn. Heeft u ook meegedaan? Ja, nee, um, op een gegeven ogenblik, dat was in 1980... Uh, ontstond iets waar ik helemaal niets van wist, het Dierenbevrijdingsfond. Overgebuid uit Engeland, dat speelde hmm, helemaal Animal Liberation Front. ja. Was daar? En um, er is toen in de kerstnacht een, een actie uitgevoerd bij TNO... Um, in uh, Drieberg of Zeist. En er werden een paar... Beagles bevrijd, een paar. En daarmee wilden mij onbekende mensen een teken stellen. Van wat hier nu gebeurt... He, dat is exemplarisch wat in het groot moet gebeuren. Dieren moeten bevrijd worden. Maar goed, ja, die groep bleef anoniem en men zocht een woordvoerder. En men kwam al gauw bij mij terecht. want ik voelde. Men als... zocht een woordvoerder, men is de pers. Ja, nee, om, om de pers te boord te staan... om uh, uh, begrip te vragen voor die acties. Nou, die actie uh, vond ik schitterend. Geen geweld... Uh, er werden geen belangen geschaat. En uh, het was ook uh, ja, goed, een, een mooie tijd om zoiets te doen. Er was niet veel in de media. Heel veel... men, men moest een woordvoerder hebben. Nou, ik denk, ja goed, dat doe ik dan. Maar ik wist niet met wie ik te maken had. Ik kreeg anonieme telefoontjes en ik wilde dat ook niet weten. Ik heb op die manier... Vond, is dat niet raar om dan woordvoerder te worden van een club mensen? Nee, je... maar wat ze deden, dat vond ik bezield. Dat sprak me aan. Dat, ja. dat, dat, dat, ik voelde me verbonden met ze. Maar ik wilde niet weten wie ze waren. En dat zeiden ze ook niet. Later ontdekte ik dat wel, maar toen had ik me al losgemaakt. Want op een gegeven ogenblik, met acties is het zo... je doet iets, veel publiciteit. Maar doe je weer zo'n actie, ja, euh, dan moet je wel iets anders doen... want anders dan verflauwt de belangstelling. Steeds meer dieren, steeds spectaculairder aan het werk gaan. Grootschaliger. Ja. En daarmee kwam er steeds meer geweld los. En op een gegeven ogenblik euh, ja, moest ik alleen maar discussies voeren... over van wat nog toelaatbaar is binnen de grenzen van de wet... En dat is een hele interessante discussie, maar daar zat ik niet voor. Okay. En uh, er werden ook acties gehouden waarbij dieren duidelijk het slachtoffer waren. He, je kunt 300 netten bevrijden, maar als je die vervolgens loslaat... dan worden ze doodgereden op de weg. Nou, ja. Ik dacht, dit gaat niet goed. Dus ik heb me toen na een stuk of zeven acties... heb, heb ja, ik losgemaakt, gedistanceerd. En daar heb ik ook geen spijt van. Maar ik ben wel blij dat ik bij de eerste fase betrokken was. Oké. Okay. Ik ben straks even met u doorpraten over de discussie die discussie die u beschrijft. Namelijk de discussie van hoe ver kun je gaan. Maar het is inmiddels half acht. Tijd voor een overzicht van nieuws. Gelezen door Robert Baltus. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Amerikaanse commando's hebben gisteren acties uitgevoerd om twee terroristenleiders te pakken te krijgen. In Libië is een topman van Al-Qaeda door een Amerikaans team op straat uit zijn auto gehaald. In Somalië werd gezocht naar een leider van Al-Shabaab in verband met de terreuractie in een winkelcentrum in Nairobi. Het laatste is mislukt. Veel burgermedewerkers van het Amerikaanse ministerie van Defensie... kunnen komende week weer aan het werk. Sinds dinsdag liggen de overheidsdiensten stil... omdat democraten en republikeinen het niet eens kunnen worden over de begroting. Maar president Obama heeft vlak voor de government shutdown... toch nog een wet getekend, waardoor ze toch aan het werk kunnen. Een schilderij dat 3,5 jaar geleden tevoorschijn kwam uit een Zwitserse kluis... is volgens een Italiaanse krant vrijwel zeker een echte Leonardo da Vinci. De krant baseert zich onder meer op ouderdomsonderzoek. Volgens kenners moet alleen nog worden vastgesteld... welke delen van het schilderij door leerlingen van da Vinci zijn geschilderd. Het weer vanmorgen nog nevel en mist. Later vandaag breekt de zon af en toe door en wordt het 16 graden. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, als u net inschakelt, een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Vanmorgen in Dit is de Zondag is Hans Bouwman mijn gast. In de jaren zeventig kwam hij tot het inzicht... dat wij mensen veel te veel met onszelf bezig zijn... en dat we de natuur en de dieren niet goed behandelen. En sindsdien zet hij zich met hart en ziel in voor dieren en de aarde. En probeert die mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Uh, Hans, voor het nieuws uh, hadden we het over uh, de, de dierenbevrijdingsacties... en hoe dat um, escaleerde en dat jij afstand nam ja. toen die escalatie plaatsvond. Daarvoor zei je um, um, dat er een discussie ontstond over hoe ver kun je gaan. Uh, hoe ver kun je gaan? Hoe ver kun je gaan als je ziet dat dieren in nood zitten? Als dieren slecht behandeld worden? Nou, de, de, de acties moeten sowieso geweldloos zijn... Uh, want uh, ja, wat, wat, wat, wat roept het op? Hè? Als je zelf geweld pleegt, dan roep je tegen geweld op. Dat heb ik ook gemerkt. Hè? Dat, dat, ik was de enige die dan in ja, de publiciteit kwam. Dus de pijlen richtten zich ook op mij. En dat was heel bedreigend. Ik kreeg ook telefoontjes van het ministerie van Landbouw. Dominee Bouw, ik moet het wel uitkijken. Want we hebben gehoord vannacht enzovoort. En dat was ook bijna gebeurd. Dus... En dat roept ook weer agressie op van wat zullen we nou, wat zullen we nou beleven. Dus je ziet dat komt dan in een kettingreactie van geweld. Okay, maar en, geen geweld, maar wat wel? En wat, het trieste wat? is dat juist het geweld ook weer de factor is... in de bio-industrie bij dierproeven. De mens is de sterkste en het dier heeft onder te lijden. Dus ik wilde met geweld niets meer te maken hebben. En zo verander je mensen ook niet. Nee. Uh, want wat je dan ziet, hè, dan komen boeren. Ik zie nog boeren huilend in het journaal komen met doodgeschoten fazanten. Dat doen die mensen van het Dierenbevrijdingsfonds ons aan. Wat doet de publieke opinie? Ik kiest altijd voor de slachtoffers, die arme boeren. En dat moest ik allemaal weer goed praten. Ja, ik dacht, dat is niet de bedoeling. Nee. De maar wat, wat, wat wel? Wat, Hoe ver mag je wel gaan? Nou, zo'n demonstratie dat is... als afgelopen vrijdag, volkomen vredig, heel prettig, zelfs ludiek. Het moet ook ludiek zijn, het moet niet te ernstig zijn. Maar je woorden moeten kracht bevatten. Maar tegelijkertijd, als ik beluister naar wat u in het eerste half uur zegt... dan zegt u ook... Um, we, we, zijn, eh, uh, we zijn wel heel erg diep gezonken... en we doen vreselijke dingen met dieren. Um, is het dan genoeg om daar een beetje vredelief in te gaan staan demonstreren? Moet je dan ook niet? Ja, maar... Uh, ik heb die apen gezien daar. Ja. Want er werd nog een speciale opname gemaakt voor een tv-programma. Vlak bij dat centrum. En ik zag die apen erachter. Me. En het is afgrijzelijk. Het is wat je daar ziet. En dat, dan word je woedend. Maar je, het is een gesloten bastion. Je komt daar niet in. Dus je, moet, je hebt te maken met gewone mensen. Wij met z'n allen maken dat mogelijk. He, dus het, welke waarden en normen hebben wij. En als wij zoiets niet meer willen, dan gebeurt het niet. Dus ik richt me tot gewone mensen. Die ook ja, binnen hun eigen mogelijkheden aan veranderingen moeten werken. En je moet dan bij jezelf beginnen. Hoe leef ik? En ondertussen, ja... maak je deel uit van een cultuur... die dit alles mogelijk maakt. Het kan allemaal. Het is wettig en... en Nee. Dus je moet, je moet erover praten, je moet mensen zien te ontroeren. en nou ja, Dat probeer ik via gedichten en verhalen. En, ja, en ook informeren, want vaak weten mensen iets nee. niet. Maar u, u, u, u identificeert zich met die, met die opgesloten apen? Ik ben hun woordvoerder, want zij kunnen niks doen. Dat vind ik het uitermate trieste... Uh, dat um, dieren waarmee geëxperimenteerd wordt... of die in de bio-industrie zitten... kunnen geen zin geven aan wat er gebeurt. Ze, ze ondergaan het als volslagen absurd. Ze zijn er niet op gebouwd, het is om gek van te worden. Wij, wij hebben nog een taal en, en ze kunnen niets doen. Het, het valt in de sfeer van het zinloos. En intussen zijn ze uit hun hele uh, uh, dierzijn gehaald, uit wie ze zijn. Totaal. En met ja. welk recht doen we dat? En dat, daar krijg ik geen bevredigend antwoord op. En bovendien, want je gaat dan ook nadenken over alternatief... hoe zou het ook kunnen? Nou, alles kan anders... En in 1970 moest je dat, nou ja, de bewijzen, de argumenten bij elkaar zoeken. Maar nu wijst de hele wetenschap in een andere richting, een andere economie. En zo kan het niet langer. Ja. Het kan niet meer lineair, het moet cyclisch. En als we zo doorgaan, dan hebben we straks een tweede, en derde planeet nodig. Alleen al om ons te voeden. Dus we leven nu in een andere tijd, je hebt ook meer gehoor. En ik heb geen behoefte meer aan directe confrontaties. Het is mij veel liever wanneer ik mensen kan ontroeren en kan zeggen... Nou, ja, de Amerikanen zeggen dan in een heel ander verband... winning the hearts and minds. Ja, dat, is, dat, is dat, dat is waar het u om gaat. U, u wilt die, die harten en die geesten uh, winnen van de mensen... om ze te veranderen, om ze bepaald gedrag aan te leren. Laten we eens naar u kijken. Hoe leeft u? Hoe, ja, hoe krijgt dit gewoon in uw dagelijks leven vorm? Dan doe je het meest simpele. Mijn vrouw en ik zitten drie keer per dag aan tafel. Om te eten. Ja. Vanmorgen vroeg, heel vroeg, ontweten we al. En het gaat dan zo de hele week door. En daar liggen de gereedschappen om de meest voor de hand liggende maatregelen te nemen: een mes, een vork en een lepel. Wat eet je en wat eet je niet? Wat eet u niet? Het is ieder van ons gegeven daar zelfstandig keuzes over te maken. Nou, al heel vroeg ontdekte ik, als ik tegen de bio-industrie ben, moet ik geen vlees meer eten. Dus dat doen we niet. En, um, maar wacht even, je kunt ook gewoon zeggen... ik eet geen vlees dat uit die bio-industrie komt. Dat was de eerste stap. Maar ik ben altijd iemand van de volgende stap. En je krijgt er ook zo'n aardigheid in. Want als je ah, iets ah, verandert ah. in je eigen leven... dan geeft dat een sterk gevoel van zelfrespect, van eigenwaarde. Ja, ja. Dat lukt me toch maar. Ja. Iedereen doet het anders en verdraait, ik doe dit. Volgende stap, helemaal geen vlees. Dan heeft het te lang geduurd, maar sinds een jaar of vijf... leven wij helemaal plantaardig. Dus mijn vrouw en ik zeggen, wat je eet... Zoek het nou zo dicht mogelijk, zo laag mogelijk bij de grond. En, en, en de aarde is dan buitengewoon gul. Je kunt helemaal plantaardig leven. Het woord veganistisch, dat is weer zoistisch, dat gebruik ik liever niet. Maar plantaardig. Okay. Of, of consequent vegetarisch. En dat bevalt ons uitstekend. En wij ervaren dat met vele anderen als een bevrijding. He, dat als een bevrijding? Als, als een wat? bevrijding. Van wat? Dat je uit. uit ja, die obsessie komt, we moeten vlees eten... we moeten dit en we moeten dat om gezond te blijven. Dat is ons aangepraat. Vlees, mevrouw, u weet wel waarom. Melk, moed, enzovoort. De industrie heeft het ons aangepraat en het kan anders. Dat leren wij van andere culturen. Uh, nou ja, je hoeft het nu niet meer te verdedigen. He, iedere krant, alle media doen mee. Het kan anders en steeds meer mensen doen mee. En dat is een bevrijding. Ja. Dat je ergens uitstapt uit een patroon dat noodlottig was voor andere levende wezens. Nou eet ik niet veel vlees, maar nog wel vlees. En alleen maar vlees dat volgens mij deugt. Dus niet uit die, uh, die bio-industrie komt. eerste stap. De, deug ik dan? U begint te deugen. U begint, <laughs> oh, maar dat is een eerste stap. Dat is onvoldoende. Ik moet... En nou als... de volgende. Ja, maar het ik is moet ook veel... stoppen met vlees. U hoeft van mij niks, maar het nee. is ook veel lekkerder... Uh, het, het traditionele menu, aardappels, vlees, groenten... het kan niet saaier. Nee, nee, en, nee maar u praat hier tegen een, uh, tegen een donkere man... die geboren is in het Midden-Oosten. Nou, Op dan. mijn tafel ligt zelden uh, saai uh, aardappels, groenten en vlees. Maar dat is wel gangbaar. Hè? Ja, ja, ja, ja. En, en, het, het, het is ook zoveel lekkerder. En het is onbezorgd. En je staat veel sterker in je protest... of in je pleidooi voor eerbied, voor het leven. Kijk naar jezelf. Maar om mezelf meteen ook weer... want ik praat mezelf niet vrij... Uh, om hier op tijd te zijn, moest ik gebruik maken van een auto. Oei. Qua mobiliteit deug ik absoluut niet. Straks moet ik haasje, repje, naar Kamerik, waar ik een dienst heb. En dan moet ik naar Cero'skerk. En dat gaat allemaal niet met openbaar vervoer. Dus ik maak heel veel gebruik van een auto. Maar ik weet wel... Maar hoe verantwoord, hoe verantwoord Hans Bouma dat ten opzichte van Hans, Hans Bouma? Van Albert Schweitzer heb ik geleerd Ach, van ja. dat het goede geweten... Dat is goed gewissen, is een uitvinding des duivels. Het goede geweten is een uitvinding van de duivel. Ja. Denk nooit dat je schone handen hebt, want dan ben je levensgevaarlijk. Dus aan alle kanten ben ik schuldig, gewoon omdat ik ook deel uitmaak van deze samenleving. He, dus van deze cultuur. Dus... Maar ik zou graag meer willen doen, en, en dat doe ik ook, maar het, het is allemaal minimaal. Maar ik weet wel dat eh, als in Nederland iedereen eh, één dag per week geen vlees eet, dat dat het hetzelfde betekent als één dag miljoen auto's van de weg. Ja. Ik bedoel, de, de hele vleesproductie is voor, de, uh, voor het CO2-gehalte zo, zo invloedrijk. 18% is te bijdragen aan, aan, aan de stijging van de temperatuur... en, en de verhoging van het CO2-gehalte. Dus het is ook een heel vervuilende industrie. Ook daarom zou je het kunnen doen. Maar wat mij drijft is welzijn van dieren. Maar daarbij zijn er ook nog heel veel andere gunstige effecten. Het is ook de enige manier om uit de honger te komen... Vlees eten is een enorme vorm van verspilling. Ja, dat, dat kan e, gewoon niet. Eh, Oké, okay, maar dat is... Dat, uh, u, ik vroeg naar uw leven... en hoe, hoe dat in uw leven... in de. Nou, in de ook, ook niks van vervangen. Alles, he, dus. We leven in zo'n wegwerpeconomie. Je moet kopen, dat zegt Rutte ook weer... want anders gaat de economie stuk. Je moet steeds maar vervangen. Dus u koopt en, niet? Of <laughs> en u zo, koopt zo, zo weinig mogelijk. Ja, ja. Dus als je iets koopt dat het duurzaam is... dat je er lang mee toe kunt. De eeuw van de wegwerp. Product is ook de eeuw van de wegwerp, relaties. Alweer van het een komt het ander. We moeten ons duurzaam verbinden aan de aarde, aan dingen. En, en die gaan er persoonlijk iets voor je betekenen. En je moet ook duurzaam je verbinden aan elkaar. Van het een komt het ander, maar we halen iets nog niet in huis... of het gaat alweer weg. Het is zo vluchtig geworden. En de producten zijn er ook naar. Dus als wij al wat... Bij mijn vrouw hebben nog allerlei dingen in huis van ons huwelijk. Dat staat er gewoon nog. En daar zijn we blij mee en dan raak je gehecht aan. En als het een keer stuk raakt, nou dat is het misschien te herstellen. En ja. soms ook niet. Uh, u, u, u bent uh, dierenliefhebber. Uh, u vertelt uh, dat, uh, dat dieren zoveel mogelijk in hun eigen dier zijn. In, hun, in, hun, in, in wie ze zijn en waartoe ze geschapen zijn. Uh, moeten kunnen leven. Uh, heeft u huisdieren? Nee. Um, wel lang gehad, maar uh, wij zijn nu in omstandigheden, mijn vrouw en ik... dat we huisdieren uh, niet respectvol zouden kunnen bejegenen. We zijn te veel onderweg, neem een dag als deze. He, je gaat morgens om half zes de uur uit en je bent s'avonds om twaalf uur terug. Waar zouden honden of katten... Uh, je moet ook een vriend zijn, een kameraad voor je huisdieren. Dat zouden we helemaal niet waar kunnen maken, dus dat doen we niet. Uit respect voor dieren. Oké. Okay. dit is niet zo dat u... Hebben. Oh, toch wel. Want ja. het is niet zo dat u uh, vanuit... Het idee dat dieren ergens in een bos of op een, op, in een weiland of nee, in een honden, jungle moeten rondlopen. Nee, dat zie ik het liefst. En honden zijn ernstig gedominiseerd en katten ook. Maar die laten zich dominiceren. En ik heb wel zo ervaring met ze dat ik weet dat ze daar zich wel bij bevinden. Oké, okay. even iets uit mijn eigen leven checken, meneer de dominee. Ik heb een paard, daar rij ik op. Zo. Is dat goed of niet? Ja, zolang u het goed bereidt, menselijk bereidt... en zolang het paard ook voldoende afleiding heeft... En, en niet zich staat te vervelen. Prachtig. Ik vind een hele mooie coöperatie... Van, van mens en dier. Prachtig. Ik vind een paard alleen zelfs iets... soms, ik word er triest van. Een paard, alleen, paard hoort ook niet alleen te zijn. Een paard kan zo geleerd. zonder bestemming... dat je denkt... Ja. Zo onaf, zo onvoltooid. En, en als, als, dat, als iemand er dan iets mee doet en er liefde vol mee omgaat. Ik vind het ook heel mooi als ik mensen op het strand... We waren vorige week op Ameland en dan zie je op het strand jonge mensen op een paard. ik vind ik prachtig. prachtig. U, u, u zegt ergens ook, dieren ontroeren u. Zeer. Door hun directe presentie om mij te bewijzen zit ik hier een uur te praten. Ja. Maar een dier hoeft niks te zeggen. Een dier heeft zo'n directe acte de plaisance... Met dat het is, is het er ook. En dat, en dat komt omdat een dier... anders dan wij... een dier valt samen met zijn lichaam. En dat is de grandeur van een dier. Prachtig moet je zien. Maar het is ook de kwetsbaarheid van een dier. Want doe je dat lichaam iets... dan doe je het dier zelf iets. Een dier kan geen afstand nemen van zijn lichaam. Alles komt hard aan. En... Ik heb ooit een boekje geschreven over de bio-industrie. Een dier kan duizendmaal sterven. Wij kunnen afstand nemen. Wij kunnen onze zinnen verzetten. We kunnen denken, nou morgen, hè, als ik hoofdpijn heb... dan kan ik denken, nou morgen is het weer over. Of kan een dier niet. valt samen met wat er nu gebeurt. En dat maakt het lijden van een dier heel apart. Iets uitzonderlijks. En dat, dat ontroert me. Aan de ene kant de pracht van een dier... maar ook het majifieke van een dier dat het opgaat in zijn lijf... wordt in laboratoria en de bio-industrie... Het is een onbeschrijfelijk trieste ondergang. Ik heb daar ook geen woorden meer voor. Ik, dat, dat, het ontroert me, verbijst me en het maakt me woedend. Dit, dit kan niet. Maar woedend niet op een manier dat ik geweld ga plegen... maar dat ik aandacht vraag en met mijn mogelijkheden daar iets aan te doen. En hoe is het dan om veertig om, om jaar daarmee in de weer te zijn... en te zien dat die bio-industrie er nog steeds is? Ja, en ook nu overal in de wereld. Hè? Want uh, misschien dat in ja, Nederland... hoe rijker de rest wordt, hoe, hoe, hoe meer vlees die willen eten. Ja, maar we lopen vast. Dat is nu duidelijk. We lopen vast. Ja, niet omdat we zo met compassie naar dieren kijken... maar gewoon omdat het economisch niet meer kan. We zitten nu op een top van, van, van, van, van productie. En ja, als het meeste graan... 70% van, van alles wat verbouwd wordt gaat naar dieren. en De conversie is zo groot, dat kan gewoon niet. En in China, India wil men ook vlees eten. Steeds meer vlees eten. We lopen hopeloos vast. Dus de wal keert het schip. Maar ik vind dat zo'n schrale troost. Ik had liever gezien dat we in naam van eerbied voor het leven... beslissingen zouden nemen. Maar nu zijn het eigenlijk weer economische wetten... die ons tot een ander gedrag zullen brengen. Maar er komt een transitie, daar ben ik zeker van. En vele economen zeggen het. Van een, niet alleen van een fossiele economie... naar een kringloop-economie... maar ook van een vleesconsumptie naar een... Plantaardige consumptie. Willen we het met z'n allen redden, dan moet dat gewoon. Maar dan doen we dat uiteindelijk uit opportunistische redenen. Ja, wel begrepen eigenbelang. En dat vind ik nooit de, de, de, de hoogste moraal. Vind ik jammer eigenlijk. Nee. En Aan de andere kant versnelt het wel een proces. Maar komt die, men, komt die mens dan ooit tot dat, dat meer mens zijn? Wat ik u hoop zo het, graag zie. Het, het is altijd zo geweest. En uh, ja, dat stemt je ook een beetje somber, maar je kunt niks afdwingen. Het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat een volk, een groep mensen, luidkeels een mea culpa uitsprak en nu doen we het anders. Het zijn altijd voorhoeders geweest, hele kleine groepjes. En die geven dan later de toon aan. Baby, I've been downhearted. Baby, I've. in my heart It got soaked through and through Babe I've been down harder Baby I've been blue Babe I've been so lonely I didn't have a friend Just drinking milk Watching the walls and waiting for the end Babe, I've been so lonely I didn't have a friend I figured I'd be lonely Until my lonely death Some try to hold on to a happy past But I had nothing to forget. For you All those dreams I never had You have made them true Of course I've seen the sunshine But now it shines for me Of course I've seen the shoreline Zo, Bim Blue van Mark Lotterman was dat. Vanmorgen heb ik hier in Dit is de Zondag Hans Bouwman te gast. We spreken over zijn liefde voor dieren, zijn rol als dierenactivist... en over het trieste feit dat we eigenlijk alleen iets aan... milieuvraagstukken zullen doen uit opportunistische overwegingen... en niet omdat we in ons mens zijn, zijn gegroeid. Dat, uh, daar word ik niet vrolijk van als ik die laatste zin uitspreek. Nee. Dat, dat is ook zo. Ondertussen ben ik blij met alles wat er gebeurt. En, en wat dieren ook ten goede komt. Op basis van welke motieven dan ook. Maar ik voel me het meest thuis bij mensen... die, die uh, een, een bezieling hebben, een engagement... Uh, dat dat niet voortkomt uit eigen belang. Ondertussen is het wel zo dat als je voor dieren opkomt... dat is niet slecht voor jezelf. Daar word je niet minder van. Maar dat is een, een, een, een tractatie, iets wat je achteraf ontdekt... Hoe, hoe blijft u zelf geëngageerd, geïnspireerd... om te schrijven en te spreken en op te komen voor dieren... en naar, naar protestmanifestaties te gaan? Nou ja, alles wat, wat, wat er nog is aan natuur en dieren ontroert me... en dat doet een appel op me. Dus, dus zolang ik ontvankelijk receptief in het leven sta... ga ik wel door. En ja. Eerbied voor het leven, dat drijft me. En ik moet niet denken aan de dag dat ik de eerbied niet meer kan opbrengen. Verder dat... de ontmoeting met mensen die dezelfde inspiratie hebben. Dat, dat, dat steuntje, dat sterkje. En, um, en, en voor het overige, wat me ook zeer bezielt... Nou ja, het appel van de schepper. Uh, niet in de laatste plaats, die nog steeds in mij gelooft... in ons gelooft, en mensen in ons ziet. En, en muziek. En muziek, mijn hart ligt zeer bij muziek. En ja, een paar maten Mozart of een paar maten Bach. Ik hoorde gisteren in Maastricht Simone Lamsma... De chaconne van Bach spelen. Schitterend. Nou, dan ben ik er helemaal van overtuigd. Dan ben ik volkomen gemotiveerd. Het komt goed met deze wereld. Want een paar maten Bach. Een, of een paar maten Mozart. Daar klinkt al zoveel harmonie in. Stem en tegenstem. En dat leidt dan tot iets moois. Dat, dus wat dat betreft ben ik ook weer zeer bevoorrecht. dat ik daar dan inspiratie mag ontlenen. Ja. Maar U, ook mensen dus die ontmoet. U bent ook bestuurslid van de Partij voor de Dieren. Ja. Um, Marianne Thieme is het een van die partij. Zij is ook gelovig, uh, maar ze treedt daar niet mee naar buiten. Vindt u dat jammer? Wij praten daar ook nooit over, Marianne en ik. Nee? Nee hoor. Wij houden dat, de dominee praat niet nee, over hoor. geloof. Met... Nee, of ze zou dat speciaal moeten. Maar wij vinden dat politiek en geloof gescheiden moeten zijn. O, en... Maar ook als het een inspiratiebron is voor wat je ja, doet. Ja, maar binnen de partij uh, zijn die bronnen heel verschillend. Ja, ja. Maar dat doet er niet toe, want uiteindelijk vorm je één front... of ben je samen bondgenoot... Uh, hoor je thuis in de ecclesia van het leven? Dat klinkt weer heel vroom, het is ook zondag, maar in dat verband sta je. En ja, uh, mensen hebben heel verschillende motieven, maar zolang je schouder aan schouder staat. En ik vind, daar moet je verder ook niet over praten, over okay. wat je bezielt, want dat, dat, dat kan weer heel uh, ja, splijtend werken. Ja, maar u zegt ook dat uh, vooral gelovige mensen beter zouden moeten weten. als het ja. gaat om, uh, om de natuur. Ik vind, humaan gezien zou je anders met de natuur moeten omgaan. Geen uitbuiting, maar coöperatie, partnership. Als gelovige heb je helemaal een reden. En gelovigen mogen helemaal niet achterblijven. En alle godsdiensten is dat ook het vertrekpunt. Deze aarde is schepping van God. En wat uit de hand of uit het hart van de schepper komt... daar moet je voorzichtig mee omgaan. Dat zit in alle godsdiensten. Dus dat is zo, ja, bazaal eigenlijk. En, en, en goed, dat het daar niet van komt, dat betreur ik. En als theoloog, ja probeer de schade te beperken... en probeer ik daar mijn bijdrage aan te leveren... om de bakens wat te verzetten, wat ruimer. En het, het, het, is ook, het levert ook zoveel op. Mag ik een gedicht voorlezen? Ja. Want um, uh, juist als je uh, als mens elkaar ontmoet... in de ruimte van de schepping... dan leidt dat tot... Ik schreef het voor mijn vrouw... die begeleidt mij op al mijn wegen. Die ja, zit ook in de, kijk de studio. Kijkt ook, kijk ook dus ik het moet het vriend houden. Nou, Jij, mens tussen de bomen... Mens tussen de dieren. Jij mens zo aards, mens zo ademend. Hoe stralend kom je aan het licht. Jij aarde van mijn aarde, leven van mijn leven. Mens zo herkenbaar, zo begroetbaar, mens zo beminbaar. Woon bij mij, droom met mij. Brood voor ons, wijn voor ons, mens ben je hier. Mens met lichaam en ziel. Prachtig. Dat was uw gedicht voor uw vrouw. Wij bedanken onze gast in Dit is de Zondag ook altijd... met een gedicht dat speciaal voor hem is geschreven. Of haar, in dit geval hem. Onze dichter bij de zondag, Menno van Beek... heeft zich in zijn gedicht voor u laten inspireren... door uw poëtische kant. Laten we luisteren. Een gedicht voor... Hans Bauma, dominee, uitgever en dichter. Jurierapport... Vertel ons wat er misging met Achilles. Vertel het ook aan ons, Homerus, en begin maar ergens. Vertel ons van de Trooien met de Platte Torens. Laat ons hier rijmende verhalen horen: hoe het is afgelopen met Odysseus, met al zijn listen, hoe zijn vrouw hem had gemist. En dan mag Hans, een predikant en zanger, met grote liefde voor de wereld en de dieren, die zo de taal kan laten functioneren. De mensen met zijn bundels thuis gaan zitten glimlachen. Ik ga u niet vertellen wie de grootste dichter is... maar wel dat Hans meer mensen heeft getroost. Menno van Beek, uh, met zijn gedicht voor mijn gast Hans Bauma, en dat gedicht is na te lezen op onze website... eo.nl slash dit is de zondag Hans. Uh, is dat ook het doel, troost bieden? Zeker. En ik heb er zelfs een heel boek aan gewijd. De taal van het troosten. Ik schrijf heel veel voor mensen die lijden. En ja, troosten, dat, dat, dat, is, ja, dat is een prachtig Hebreeuws woord, ganan. Troosten is eigenlijk mee ademen met iemand. In zijn verdriet, mee ademen. He, dat, dat, dat. En dan uiteindelijk, ja dan, dan, dan zeg je iets. Ja, troost vind ik heel belangrijk. Ook troost die bemoedigt. En waar ik ontzettend beducht voor ben voor goedkope troost. Clichés. Um, ik vrees dat ik aan een cliché ga toekomen nu. Want het uur is voorbij en het cliché is uh, dat ik u ga bedanken. Een troost voor de luisteraar. Uh, nou, Geenszins. Hans Bouwman, dank je wel voor, uh, voor dit gesprek en dat je zo vroeg bij ons wilde zijn. Als u iets kwijt wil, beste luisteraar, of u wil nog eens rustig naluisteren, ga dan naar onze website. eo.nl/slash dit is de zondag. Dat is waar we te vinden zijn. We blijven in dierensferen hier op Radio 1, want het is na het nieuws van 8 uur tijd voor vroege vogels. Menno. Goedemorgen. goedemorgen. Ik ja, heb begrepen dat jullie het zitten. gaan hebben... over een spectaculaire ontdekking van een nieuwe uilensoort. Zo, ja. Ik dacht, ik hou hem nog even geheim, wat voor ik dier dat is. Het maar weer. dat is inderdaad een, natuurlijk, op, ah. een nieuwe uilensoort. We laten hem even horen. Ja, Oeh, Dit is hem. een en, uh, Nederlander huilig. heeft hem ontdekt voor de wetenschap. Maar, uh, maar niet hier in een, in, een, ja, in een ver, ver buitenland. Maar dit is hem.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 dan vliegt die vliegen ook gespannen. En ik wil niet zeggen dat ze nou een schuim op de mond had, maar ze, het leek wel bijna een soort epileptische aanval. Smaakt dat naar nou meer? Luister dan, vanavond, kwart over zes, naar Studio Itserda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Veronica weet wat brand is. Ze was negen toen ze ten nauwe nood een woningbrand overleefde.